My ears won't hear, or my eyes, they won't see. But in the silence and the swaying leaves, lady of the starry night appears. By the light of a pearl white moon, chants her joy to the moon and the zephyrs sing through the merry green pines in the hush and the magic of a midnight prayer from the spirit of timeless trees divine lady of the moonlight, smiling, smiling there oh, the love in her heart flows a deep She fills my eyes Should earth now call me home This bleak ground to be my bed No arms to hold me close No breast to lay my head But there's this place in the sacred trees Grove in the moonlight Hung with stars Green cool all around Green cool all around Then up from the dark root springs a song From the love I feel for the rising moon From the love of the sunlight on the ground From the love of the churn of earth, earth in bloom. From the love in my heart, my friends, for you. From the love in my heart, my friends, for you. This feeling is not joy, I truly understand Please don't cry now Please don't go, I want you to stay I'm begging you please, please don't leave here I don't want you to pay for all the hurt that you will feel The world is just illusion Trying to change you Still not sure, but what I do know is to us the world is different. As we are to the world, I guess you would know that. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here, I don't want you to hate. The hurt that you feel The world is just illusion Trying to change you Please don't go I want you to stay I'm begging you please Oh please don't leave here I don't want you to change For all the hurt that you feel This world is just illusion Always trying to change you Please don't go, I want you to stay Thank you. mensen, hier zijn we dan weer met RID Radio en wel vanuit het Spiritueel Praathuis van het zesde Zintuin en een hele, hele goeie avond. Ik wil natuurlijk eerst Domborg bedanken voor zijn mooie muziek. Ik heb er lekker van genoten, want uh, ik heb wel naar buiten zitten kijken, want er is nog een duif weg van me. Het lijkt wel, uh, er hangen hier allemaal klompjes in de buurt, uh, bij de duivenmelkers hier in de buurt. Uh, dan pakken ze daar een duif en daar een duif. Vorige week ben ik twee doffes kwijtgeraakt, nu weer een duif in. Dus ja, dan zit ik toch iedere keer te kijken. of Ik, had, ik heb alles dichtgelegd, of, het, of ik niet op de club springen. Maar ja, helaas, nu kan ik het niet meer. En terwijl heb ik lekker zitten te genieten van de muziek. Het vaak is het natuurlijk muziek op de achtergrond. Terwijl iedereen zo lekker zit te chatten. Ook best gezellig. En hoeft er niet altijd gesproken te worden. Maar ja, aangezien ik in het praathuis zit... Zal er wel gesproken moeten worden, dus zo doen we. Maar in ieder geval, ik ga eerst beginnen met iedereen weer van harte welkom te heten, die de moeite hebben genomen om toch in het praathuis plaats te nemen, in de gezellige sfeer. Dan zeggen de mensen altijd, die bij mij in een spirituele ruimte komen. Die zeiden, er het zo'n heerlijke fijne sfeer. En dat is ook zo, want als ik daar zelf eens ben, dan kan ik er ook heel lekker gaan zitten mijmeren en overal over na zitten te denken. Maar in ieder geval ik dan eerst van harte welkom eten. En dat is natuurlijk in dit geval Giel. Goedenavond, lieve Giel. Fijn dat je er bent. Tonner, jij natuurlijk. En ook nog bedankt voor de mooie muziek. Dan is er natuurlijk uh, Edwin. Onze eigen Teddybeer. Onze eigen ridder Teddybeer. Goedenavond lieve Edwin. Dan is er natuurlijk onze Guus. En dat is onze knuffelaar. Goedenavond, lieve Guus. Komt altijd lekker even knuffelen. En dadelijk, na mij ben jij natuurlijk ook weer een uur, eh, aan het antwoord om gezellig te gebeld te willen worden door de luisteraars, die daar gewoon leuk vinden om persoonlijk even een woordje te zeggen. Vorige week was het Colinda. Het was toch heel erg leuk. Het ze heel de moed bij elkaar had verzameld. En het was toch heel erg gezellig. Dan is natuurlijk welke, uh, Ineke. Goedenavond, lieve Ineke. Welkom, uh, ook jij welkom natuurlijk. Ook gezellig dat jij er ook bent. Dan is er natuurlijk Jan. Ja, Jan die, uh, zit op dit moment, je, je zag en dat zie ik net, bij het bed, het bed van zijn kleine Isabella. Ze is ziek. Maar luister naar, zal zo wel een slaap vallen. Ze ga je, dus, dus, dus, lieve uh, Isabella. ...kom je gauw beter wordt. Dus heel gauw beter worden. En ook de mensen, Judith zegt ook... ...wetenschap tegen jou. En Liedewij die zegt dat ze een slaapliedje voor jou moeten zingen. Dus dan weet je in het geval ...dat wij uh, ook uh, aan jou denken... ...terwijl jij een beetje ziekt. Dan is het natuurlijk ons Judith. Goedenavond, lieve Judith. Ook gezellig dat jij er bent. En ons hertje natuurlijk, als Liedewijtje... Die is ook binnenkomen, huppel weer. Het volgende jaar. De en dan springt ze en dan dacht ze. Dan is het natuurlijk ook onze alle Krijn, Onze Sint-Petrus, onze schatbewaarder of deurbewaarder. Hoe we het ook mogen uh, noemen. Goedenavond lieve Krijn. En ik wil natuurlijk de het en de Operator natuurlijk heel veel lieve groeten wensen vanuit Rijden. En tevens de mensen die op dit moment de moeite nemen om naar dit programma te luisteren. Allemaal een hele, hele, hele goede avond. Nou, waar zullen we het dus over hebben? Wat is er allemaal met jullie gebeurd het afgelopen uh, zondag? Nou, je is allemaal lekker rustig geweest. Nou, helemaal niet vermoeid. Ik was allemaal voornemens om allemaal dingen een extra beurt te geven, maar ik heb gedacht, ik doe het morgen wel. En vandaag heb ik gedacht, ik doe het morgen wel. En morgen denk ik, denk ik, ik doe het morgen wel. En zo doe ik dat toch, want ik moet weer eens een keer mijn ruimte semen. En weer eens een keer alles van ze plaatsen en een beetje veilen. En dan kan het er weer tegen. Ja, Isabella kijkt heel verwonderd, zegt Jan. Ja, die denkt, wat gebeurt er nou? Hoe kunnen die mensen dat nou weten? Hè? Ja, dat is hè, lieve Isabella. Wat heb je dan? Mijn papa zit lekker bij jou. Dus dan kun je samen lekker een beetje ziek zijn. Dat heeft ze trouwens. Moment. Nou, in dit geval. Judith zegt dat ze veel altijd aan de tips die ik gegeven heb. En daardoor heeft ze wel de goede keuzes voor zichzelf kunnen maken. En ze is niet met een groep met 60 mensen een Apen doorgegaan. Kijk, het is gewoon natuurlijk ook Judith... Je hebt eigenlijk groot, groot gelijk. Ik denk dat juist rust, in, in rust en een beetje op jezelf zijn, een beetje in, in, in meditatie gaan met jezelf. Ik denk dat dat gewoon heel uh, goed is voor jou om dat te doen. Oh, het is flink verkouden, zegt Jan. Ja, maar denk je ook van dat weer. We weten natuurlijk ook niet allemaal, hè. Dan is het dit en dan is het dat. Het is altijd wel iets. Vannacht is het, nou is het weer, hè, rond het vriespunt. Meditatie aan het zoeken. Ine heeft gisteren voor de eerst, voor mijn leven, de mijn moeder niet gevierd. Was vreemd. Is je moeder op, was jouw moeder op 1 mei jarig? Toevallig mijn, mijn vader ook. Die was ook gisteren, zou hij gisteren ook jarig geweest zijn. Op 1 mei. Ik heb een hele mooie meditatie gevonden. Die ga ik met jullie dadelijk doen. Tenminste, al diegenen die mee willen doen, die kunnen meedoen. En als je zegt, ik heb er geen zin in, dan, doe, dan luister je maar gewoon, ik gaat er wel leuke andere dingetjes doen. Ik heb hem ook een keer, deze heb ik niet zelf geschreven. Deze heb ik ook een keer van iemand gekregen, toegestuurd gekregen, van een goede vriendin uit België. Oh, oh. ik heb nog wel slaap. En jullie weten het, na de meditatie stuur ik ook gelijk Heiki naar jullie, hè. Het is Krijgen gewoon lekker rustig zitten. Ik zal trouwens die andere healing muziek opzetten van Reiki Die ik ook een zaterdag heb ge... Die Shamaanse healing. Dat is een hele mooie muziek. Is dat een beetje voor, als achtergrondgeluid voor de, voor de meditatie. Want ik vind dat het toch... En nu uh, krijg ik meesturen. En ook iedereen die ook Rijki uh, kan... Uh, die rijk kan sturen of mee wil sturen ook graag dat we gewoon met z'n allen onze krachten bundelen om gezellig naar elkaar liefde en warmte te sturen. Vooral in deze tijd van onbegrip, en ook deze meditatie gaat daar een beetje over. Dus wat gaan we het doen? We gaan gewoon heel rustig zitten. Je kunt je ogen sluiten als je wil. Als je maar één ding doet. Je benen en je voeten niet gekruist En ook je armen niet. Waar je, mee, waar je ze weg weg moet jezelf weten, maar, maar neem voor jezelf een ontspannen houding aan. Je weet zelf het beste... Hoe dat het voelt? Dus, dan gaan we eerst even tellen van 10 naar 0. En bij elke tel halen we heel langzaam en rustig adem. We letten ook op onze ademhaling. Zijn aangekomen, dan ga ik beginnen met mijn meditatie en probeer dan zoveel mogelijk in je fantasie mee te gaan met het verhaal wat ik vertel. Dus in je verbeelding ga je mee met hetgeen, dan heeft een meditatie het meeste effect en kom je het meest helemaal, dan zul je ook helemaal goed de voeling ervan vinden. 10. negen, Ocht. zeven, zes. Laat spanningen maar lekker los. Vijf. Vier. Drie. Twee. Zijn drukke weg. De auto's razen langs je heen. En de beziende dam slaat tegen je aan. Niemand ziet je gaan. Je voelt je niet lekker en je voelt je alleen. Je loopt langs een muur. En je ziet een poortje. Het poortje ziet eruit zoals jij zelf dit wil. Het kan een houten poortje zijn. Of een ijzeren poortje. Misschien wel een poortje van bloemen. Of van kleuren. Bedenkt het zelf. Je opent het poortje en loopt er doorheen. Je komt in een mooi park. Vanaf het poortje loopt er een pad, gegroeid met mos, en deze gaat dieper het bos in. Je loopt over het pad en hoort de stilte in het park. Je hoort de vogeltjes fluiten, een uil roepen en een specht kloppen tegen een boom. Je raakt de frisheid van het park, de geurende planten en kruiden. Je ruikt de heerlijke geur van een citroenstruik. De geur vult je lichaam. Langs de rivier staan bomen. Je zoekt er een uit en loopt er naartoe. Voor de boom ligt een prachtig grasveld en je hebt een mooi uitzicht op de rivier. Je gaat zitten met je rug tegen de bal. Je voelt de trilling van het wilde water door je heen gaan en het geeft je een gelukkig gevoel. De zon schijnt door de wolken en door het opspattend water wordt een regenboog zichtbaar. De kleuren vallen één voor één voor je voeten neer en je voelt ze door je voeten, je onderbenen, je heupen, je buik, je borst, je armen en je schouders. Naar je hoofd vloeien. Voel de kleuren in je vloeien. Eerst rood, dan oranje, dan geel, dan groen, dan blauw, dan paars en als het laatste violet. Je bent nu helemaal gevuld gevuld met alle kleuren. En alle kleuren samen vormen een wit licht. Leg je handen met de handpalm naar boven open op je been. Stuur iets van dit witte licht. Naar mensen die het moeilijk hebben, het niet meer zien zitten, en stuur hen ook iets van liefde. Stuur iets van dit witte licht naar mensen die in vrede oorlogen, oorlogen vermoord worden, naar hun huis, familie of vrienden. en iedereen verliezen in deze nutteloze oorlog. Vraag aan alle engelen, de aartsengelen, de vorsten, de machten, de krachten, de heerschappijen, de serafijnen, de serubijnen de tronen, hen bij te staan in deze moeilijke tijden. Stuur hen iets meer van je liefde. Stuur iets van dit witte licht naar hen waarop jij jaloers bent. Stuur hen ook iets van je liefde. Stuur iets van het witte licht naar een persoon waarvan je houdt. Vraag aan je geleidegids of je een kleur mag sturen die deze persoon momenteel nodig heeft. En zie deze kleur. Deze zal een brug slaan tussen jou en diegene die je liefhebt. Het geeft jullie beiden een heerlijk en dankbaar gevoel. Laat de kleur heerlijk tussen jullie vloeien. De persoon bedankt je en je verbreekt de brug. Je voelt je ontspannen en dankbaar. Alle negatieve gevoelens zijn weg. Je staat op en kijkt nogmaals naar de regenboog die prachtig door de waternevel schijnt. Je draait je om en loopt terug naar het park. Door het park loop je terug naar het boordje. De vogels begeleiden je, een eekhoorntje loopt met je mee, een konijntje staart je aan en een ree huppelt naast je. Bij het poortje aangekomen opent je het poortje en stapt er doorheen. Je bent weer terug in de hectische stad. Er is iets veranderd, of ben jij dat? Te druk te je niet. Mensen lachen je toe. Je hebt een lekker gevoel en je voelt je gelukkig. Let wel, dit poortje is van jou. Niemand kan dit poortje openen. Immers jij hebt het bedacht, alleen jij. Jij kunt hier komen wanneer je wilt, wanneer je je niet lekker voelt, of zomaar. Doe wat je wilt, luistert naar jezelf. Weet dat altijd, iemand achter dit poortje klaarstaat om je te leiden op jouw weg. Kom nu terug op je eigen tempel. Om. Ja. Ze. Show. En. Om. Ja. zhi Show. Nee. Om. Ja. Ze. Ik vraag energie. En dat vraag ik aan de goddelijke macht. En ik vraag het voor de operator en voor het reddred. -red. Ik vraag het voor Giel en voor het donder. Ik vraag het voor Edwin. En Elisabeth en Daan. Ik vraag het voor Guus en Els. Ik vraag het voor Inke. Ik vraag het voor Jan, Ella en de kinderen. Ik vraag het voor Judith. Ik vraag het voor Krijn, Ina en Dennis. Ik vraag het voor wij. Ik vraag het voor mezelf, Millie en, Minnie en voor mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En de rest van mijn familie. Ik vraag het voor Punk en Maud. En ik vraag het voor Theo. En wat kon je? Tevens vraag ik het ook voor Aad en ook voor Adrie en Jobian en verder iedereen die op dit moment naar mijn programma zit te luisteren. Sayeki, sayeki, sayeki. Ik stuur deze energie uit liefde en ik vraag deze energie uit liefde dat jullie het allemaal mogen ontvangen en naar je eigen goeddunken gebruiken.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 Ik hoop dat je het net zo van nood hebt als ik, want zelfs ik eh, ben met die meditatie kwam ik helemaal lekker in de rust, dus dat is alleen maar heel erg goed. Maar het is natuurlijk ook zo, hè? Probeer altijd, een keer, als je het moeilijk hebt, of je bent, ik ben niet meer slaperig, slapen, dat heb ik altijd altijd als ik heb zitten praten of als ik heb zitten mediteren of rijk heb gestuurd dat ontspant mij ook op een of andere manier en dan ga ik altijd uh, gapen en dat is een soort uh, dingen dat er de spanningen allemaal uitkomen Want ik bouw natuurlijk ook overdag mijn spanningen op van, uh, van dingen die om me heen gebeuren kijk ik zie je uh, heel hard, heel gevaarlijk doen en dan uh, denk ik, oh als je dadelijk maar niet valt, bouw ik weer spanning op uh, als de jongens weg zijn, uh, ik, en, en, ik, en ik hoor de ziekenwagen, bouw ik weer spannen op. En dat doen wij natuurlijk allemaal. Dus, het is gewoon zo. Iedereen bouwt natuurlijk. Dat doen we Allemaal. Ook al ben je nog zo'n rustig persoon. Zo. Op bewust wou je altijd spannend. We zeggen wel eens mensen, weet je, hoor je wel eens mensen ik maak me eigenlijk druk. Maar toch ontkom je daar niet aan. gewoon, ja. Want iedere keer is er wel iets. Want wie heeft er nu eens een dag? Wie van jullie, ben je toch wel benieuwd naar, heeft er een, een dag beleefd, dat er helemaal is niks? En je kan zeggen, nou, vandaag heb ik een dag gehad, dat ik geen spanning heb opgebouwd. Want weet je dat eigenlijk is alles, alles ...spanning is. Dan staat er mij in mijn medische encyclopedie, die zal ik wel eens pakken. En dat is het namelijk zo, we hebben een x-aantal punten aan energiepunten ter beschikking. En wanneer we die hebben opgesnoept, zeg maar, dan gaan, komen we, gaan we uit onze energie. Daardoor kunnen we allerlei onbelangrijke, zijn het dan wel vaak, maar voor de persoon die het heeft niet... He, want die voelt het wel als belangrijk. Je gaat klachten krijgen, vermoeidheid optreden, en dan, heeft het, dan is het er niets bijzonders met je aan de hand, maar dan ben je je energie kwijt. En ik heb zo'n mooie tabel in mijn medische staan, doen staan. een stukje over voorlezen. Als je een bij de hand hebt, dan kun je het ook eventueel opschrijven. Dan ben je, kom je er gelijk van op de hoogte. Waar verlies ik nou mijn een energiepunt? En dan sta je eigenlijk wel eens. Goed luisteren. Staat hij onder grote spanning? Om te zien hoeveel stress u Op dit moment in uw leven is, moet u de volgende vragen beantwoorden, waarbij u een aantal punten die voor elk antwoord die u met ja beantwoordt bij elkaar optelt. De woorden echtgenoot of echtgenote zijn op elke partner van toepassing, mits de relatie nauw en langdurig van aard is. Tijdens de laatste zes maanden. Ik zie dat ons Ingrid nu ook binnengekomen is. Goedenavond, lieve Ingrid. Ook Plonik wil ik natuurlijk nog welkom heten. En de rest hebben geloof ik allemaal al gedag gezegd. Ja, goed luisteren. Is uw echtgenote overleden? Zou dat zo zijn? Dus is er een partner of zo van je overleden? Daarvoor krijg je 20 punten. Bent u of woont u gescheiden? Dus woont u alleen, hè? Bent u of woont u gescheiden? Daarvoor krijg je 15 punten. Dus kun je zien dat het niet goed is voor mensen om alleen te wonen. Is er iemand waar u veel van houdt, dus geen echtgenoten? Overleden, dus in de afgelopen zes maanden, hè? dat kost 13 punten. Bent u in het ziekenhuis opgenomen geweest voor een ziekte of ongeval? Als dat zo is, dat is 11 punten. Bent u na een scheiding hertrouwd? Of heb je een verzoening met je echtgenoten tot stand kunnen brengen? eens dus, dus even zien, hè? Dan, dat is ook stress, hè? Dan krijg je tien punten voor. Dus als je naar een scheiding weer hertrouwt, of je kunt weer je, je herzien weer de relatie met je ex-partner, dat kost je toch stress. Dat zijn tien punten. Nou, voor degene die binnenkort een baby verwachten. Is 9 punten. Is er een grote verandering, ten goede of ten slechte, in de gezondheidstoestand van een familielid? Zeg maar iemand in de familie die is, uh, die is ziek en die is, die is aan de betere de hand of die gaat verslechteren. Dan dat kost jou aan energie 9 punten. Ik zal even voor Ingrid. Nou, Ingrid, het is namelijk zo. We hebben namelijk een x aantal punten ter beschikking. Wanneer we. Er zijn er 60. Voor de dingen die ik nu aan het oplezen ben, dat kost punt. Wanneer mensen die punten hebben opgebruikt, dan, dan, dan ben, je in, ben je uit je energie. Dan kun je allerlei lichamelijke klachten krijgen. Je kunt waar je, je niet prettig voelen, vermoeid en maar op. En dan ben ik aan het oplezen waar je punten voor krijgt. En dan kun je die punten, de feiten, optellen. Bent u je bijna baan kwijtgeraakt? Of ben je gepensioneerd? Dus iemand die met pensioen is gegaan, die... Die heeft het ook. Dus je krijgt negen punten. Heb je problemen op seksueel gebied? Dat kan ook gebeuren, hè? Dat kost je acht punten. Is er een... Daar kom ik straks op terug, wij. Is er een familiekrim? Is er in de krim een baby geboren? Of is er iemand getrouwd? Houdt stress op? En dat kost 8 stresstesten. Is er een dierbare vriendin of vriend gestorven? 8 punten. Zijn uw persoonlijke of zakelijke financiële omstandigheden verbeterd of verslechterd? Is 8 punten. Bent u van werk veranderd? Als je verandert van werk. Dat kost je acht stresspunten. Is een van uw kinderen uit het huis vertrokken, of voor het eerst naar school gegaan, of heeft het eindexamen gedaan, zoals jouw kind eindexamen doet, dat bouwt ook bij jouw stress op, dat geeft dan uh, acht punten. Nee, dat geeft zes punten, sorry. Veroorzaken problemen met aangetrouwde familiespanningen in uw gezin kost zes punten. Is er iemand in uw familie en op uw werk waar u een hekel aan hebt? Is zes stresspunten. Hebt u vaak in uh, premenstruatie, hebt u vaak last van spanningen, Dat zijn zes punten. Hebt u wel eens een klinkende persoonlijk succes geboekt, klinkend persoonlijk succes, succes geboekt, zoals een snelle promotie of een wedstrijd gewonnen, kostte zes stress stresspunten. Hebt u naar een lange vliegreis wel eens minstens twee keer last van tijdverschil gehad? Houdt ook stress op. Het zijn er ook stress, zes stresspunten. Is er, een, is er een groot huiselijke verandering geweest, zoals een verhuizing, of er is een stuk aan uw huis aangebouwd? Dus geen verandering in. Dus dat, dat heeft niks te maken met verandering in de gezinssituatie. Dat heeft puur te maken met een huiselijke verandering. He, verbouwing of een verandering in huis. Dat is vijf punten. Zeg maar, u koopt allemaal nieuwe meubels, kost je vijf stress, stresspunten. Hebt u een grote lening of een uh, hypotheek afgesloten, kost drie punten. Hebt u wel eens een kleinere, kleine overtreding begaan, zoals een boete voor het niet betalen van kijk- en luistergeld, of voor een verkeersovertreding, dat kost je twee punten. Nou, en dat dat stress opbaakt, dat weet ik zeker. Want je moet maar eens in de auto zitten en je gordel niet aan hebben. Je komt de politie tegen, dus je zit langs de kant van uh, de weg staan, dan slaat je hart wel een paar keer over. Ik weet tenminste, dat valt bij mij. Dus het bouwt wel stress op. En als je dan ook nog een bekeuring krijgt, komt het me voorstel dat het stress opbaakt. Nou, de uitweg. Hoe hoger uw totale dus aantal... Behaal de punten hoe meer stress in uw leven is. Als algemene regel geldt dat een score van minder dan 30 punten suggereert dat het niet waarschijnlijk is dat u een ziekte krijgt die met stress verband houdt of een ongeluk krijgt. Nu of in de nabije toekomst. Als uw punten totaal 60 of meer bedraagt, leeft u onder een grote druk een grotere druk dan normaal. Dat betekent dat u het risico loopt op problemen die verband houden met stress. En dan op bladzijde 22 staat dan welke ziektes allemaal uh, kunnen voortvloeien uit stress. Wil je ook binnengekomen is? Jan heeft acht punten behaald. Nou, dan ga ik eens even voor jou even tellen. Jan, je dochter is op het moment ziek. He, die kleine, die ligt ziek. Dus, er is iets aan de hand. zo al de zootje punten nog noemen, die op, op jouw ja, toepassing zei, Jan. Weet ik de weg, je staat er in een gezade dingetje van, ben ik de weg dat de koelkast wel eens kwijt? Ja. Zijn je persoonlijke zakelijke of, eh, zaken of financiële omstandigheden verbeterd of verslechterd? Acht punten. Ik heb ook horen te vertellen. Ze zeggen van niet, hè, Burger? Het nieuws. Het nieuws zegt van niet. Nee, lieve jullie, Judith, jullie dat, dat doe ik alleen maar zaterdags. Ik ja, eens eventjes, uh, uh, als je dat boek zo eens leest, dus dan zie je maar, als je op vakantie gaat, ben je daar vaak nog gestresst vandaan kan komen als je er naartoe gaat. Maar als jij een kaartje wil, rit, wil ik voor jou, wel een kaartje trekken hoor want de andere heb je een zaterdag gedaan, maar toen was jij het niet. Dan doe ik voor jou wel een kaartje trekken, Londijn. <lacht> ik ga voor jou wel een kaartje trekken, lieve Ingrid. Even een kaartje voor ons Ingridje. Volgens mij je dit kaartje wel eens meer van jou getrokken. Voor jou is het, Ingrid, het kaartje. Mijn moed is nu groot genoeg om een dieper niveau van eerlijkheid en kwetsbaarheid aan te gaan in mijn communicatie. Dus je hebt nu genoeg uh, moed... Eigenlijk om op een dieper niveau eerlijk en kwetsbaar je eigen op te stellen in je communicatie naar anderen toe. Dus te zeggen wat je bent. God, dat is leuk, lieve Ingrid. Ja, ze hebben zo'n lichaam. Ik wil dat ze het in de zee gegooid hebben, hè? Normaal gesproken, als toch zo iemand toch overleden is, dan, euh, dan euh, wordt dat toch. Euh, dan wordt hij toch altijd geëerd en zo, of weet ik het. Ja, degene die het kunnen, weten, burger. Sham je zeg zegt ja, je dreig zegt nee. Maar uh, ik, uh, ik had het eerste wat ik wel dacht, toen ik dat hoorde, dat hij uh, dood was en dat, die, uh, dat die, uh, die, uh, hoe heette die president van Amerika nu wel gevaar loopt. Ik kreeg in één keer door. Ik kan gerust oppassen en 24 uur bescherming hebben en een kogelvrije dak boven de ja. Tegen niet te gaan. Als Lidewijtje is eruit gegaan. Maar hoe het ook gaat komen, het ziet er, uh, maar ja, ik heb daar vandaag ook een beetje zo'n half en halve maand volgen geweest op de televisie, dat uh, mensen daarover aan het praten waren, tenminste uh, met het nieuws en achter het nieuws, en ook die uh, terroristenbestrijding. Maar ze zijn er geen van al niet gerust op, hè. Als hij dood is, schijnt het er niet beter op te worden, zeggen ze. Dus we kunnen misschien nog heel wat verwachten. Jan zegt ook, dat denk ik ook, van de president, ik heb ook, hij stond het te verkondigen, vanmorgen zag ik dat hij stond te verkondigen. Toen dacht ik, joh, ze gaan nou een jacht op jou maken hoor. Ze hadden hem beter kunnen laten leven, want ze gaan nou een jacht op de president van Amerika, die aanhangers van, van hem. Wenzwaarder, wat jij zegt. Hij heeft ook heel veel volgelingen en bewonderaars, want als hij die niet had gehad, dan had hij niet, had hij niet die, die terroristische uh, organisatie op kunnen richten. Je hebt mensen die met hem meegaan. Zie dus je weer terug? Het is gewoon, het is gewoon, uh, we wachten maar af. Houd erover op. Inderdaad, niet erbij. Dat kan inderdaad wel eens zijn. En vandaar heeft er uh, heel de dag uh, um, de, de havenbank uitgelegen. Dat had ook te maken met, uh, met, met een of ander iets wat niet klopte. Ja, ze hadden dan verzekerd dat, uh, dat de privacy van de klanten, dat die uh, uh, veilig waren. Maar ik was vanmorgen op Winterland, ik wou vanmorgen inloggen. En toen kon ik niet, maar er stond er al een boodschap op, dat er uh, gegevens, dat uh, klanten van elkaars rekening konden zien wat erop stond. Ja, dat is burgercentrum, dat is erg in de wereld. leeft in oorlog en de andere helft zit zijn vakantie voor te bereiden. Oh, die ideaal was gekraakt. Ja, de Rabobank. En Brett vertelt dat heel Simonico, zit mogelijk weken zonder telefoon en internet meer. Ja joh, met al die techniek, het wordt er niet, uh, het wordt er niet uh, beter op. Ze dus zie je maar hè, ze dus kunnen gewoon helemaal niks. Je moet toch eens even zien als ze al toch al die, die, uh, die internet plat gaan gooien. Wat zei Jan? Beatrix had 1 2 3 is dus een twee, drie, 8 9 10 drie, drie, miljard drie, drie, miljard drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, drie, onze Guus komt er zo aan met zijn uurtje en ik hoop dat jullie ook weer met plezier naar hem luisteren ik wens jullie natuurlijk allemaal van deze zijde nog een hele fijne week het is van de week toch de week van en de week van 5 mei de, de bevrijdingsdag komt eraan het is vandaag 2 mei woens, dinsdag 3, woensdag 4 donderdag 5 mei zaterdag en avond dan is dag van Moederdag. Dus daar ga ik een beetje de. Ga ik een beetje de teken van Moederdag, met Moederdagmuziek en Moederdaggedichtjes. Uh, uh, dus dat doen we dan zaterdag en dus gaan, want er staat een beetje een teken van Moederdag. Dat, vind, dat heb ik vorig jaar ook gedaan, dat vind ik altijd wel heel erg Lieve mensen. Allemaal, een hele fijne week, een stevige knuffel van mij, wetenschap voor die kleine Isabella, en luister dag naar Guus, tot zaterdag 8 uur, en op zijn Brabants gezegd, houdt me. MUZIEK <middels>